Katrien Straatman met het NOS-journaal. Turkije heeft de Nederlandse ambassadeur in Ankara aangesproken op cartoons over de Turkse president Erdogan op sociale media in Nederland. Dat gebeurde gisteren tijdens een gesprek waarin Nederland bezwaar maakte tegen een oproep van het Turkse consulaat. Daarin werd Turkse Nederlanders verzocht om beledigende uitingen over Erdogan te melden. De Nederlandse ambassadeur heeft in Ankara gezegd dat uitingen op sociale media in Nederland onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Een mechanisch steunhart blijkt net zo goed te werken als een donohart. Tot die conclusie komt het UMC Utrecht na onderzoek... onder een kleine 200 patiënten die tussen 2006 en 2015 een steunhart kregen. Een steunhart is een elektrisch aangedreven pomp... die in het lichaam wordt geplaatst en de functie van het hart overneemt. De overlevingskansen blijken bijna net zo groot als na een harttransplantatie. Het UMC ziet dit als belangrijk nieuws... omdat tot nu toe veel hartpatiënten lang moeten wachten op een donohart... En daar daarmee de levenskansen verminderen. In Hannover zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het vrijhandelsakkoord TTIP. Milieubeschermers, consumentenbonden en ontwikkelingsorganisaties hadden opgeroepen tot de demonstratie. De betoging is een dag voor het bezoek van president Obama aan Hannover. Hij opent daar een industriële jaarbeurs en praat met bondskanselier Merkel over het verdrag. Bij een schietpartij in Lelystad zijn vanmiddag twee gewond gevallen. De politie heeft zeven mensen opgepakt. De schoten werden gelost toen de verdachten met elkaar op straat op de vuist gingen. Waarom ze ruzie kregen is nog onduidelijk. Judoka Henk Grol is voor de derde keer in zijn loopbaan Europees kampioen geworden. In de finale van de gewichtsklasse tot 100 kilogram versloeg hij de Belg Toma Nikovorov met Ippon. In dezelfde gewichtsklasse wist de Nederlander Michael Korrel brons te halen. Het is de eerste medaille voor Korrel bij een EK of WK. Het weer vanavond neemt de buigheid af en klaart het op. De temperatuur daalt vannacht tot 5 graden aan zee... tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen verandert er weinig, ook dan zijn er geregeld buien... en is het met 8 graden fris. Dit was het NON. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aard en je!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 met nu, de Euro Breakdown. ...de continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten. De uithoeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermedigvloedig. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 26e jaargang, aflevering 17 van vandaag, vrijdag 22 april 2016. Leuk dat je weer luistert naar de nieuwe Euro Breakdown van deze week. De top 40 van Europa. Deze week hebben we 18 stijgers, 9 zittenblijvers, 12 dalers en 1 nieuwe binnenkomer. Jamie Lawson met Wasn't Expecting Dead is na 28 weken uit de lijsten verdwenen. En we verwelkomen Megan Trainer. Met welk nummer en op welke plaats? Dat hoor je zo direct. De snelste tijger deze week is in de handen van uh, Daps. Uh, met zo vijf plaatsen maar gestegen, maar toch de snelste. En de snelste daler, dat er zijn er maar liefst drie deze week. Alle drie met zeven plaatsen gedaald. Fleur East is dat Joel en Matt Simons. Alle drie dus zeven plaatsen gedaald. Hey, dit uur kun je lekker luisteren naar de eerste helft van de top 40 van Europa. Maar de klok van half vier zal die uh, onderbroken worden... met een uh, Formule 1 update van uh, niemand minder dan uh, Tim Cowman... Wil je wat zeggen, Tim? Nou, leuk dat ik er weer ben. Ja, welkom. Heel goed. Ik hoef je niet te bellen dit keer. Nee, gezellig. Het is altijd wel gezelliger, natuurlijk, in de studio zelf. Maar dat zo direct, dus om uh, half vier. Rond de klok van half vijf gaan we de Nederlandse top 40 in vogelvlucht uh, bewandelen. En rond de klok van uh, kwart voor vijf zullen we dan de top 3 van deze week doen. Wij beginnen zo direct uh, met de top 40 uh, met het laatste nummer. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de top 3 van vorige week. Number three. God, yeah. But so Nummer move was fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to pool. I'm a real big baller, cause I made a million dollars and I spent it on girls. Down Ik down op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top drie van uh, vorige week. Op drie vonden we daar DNC, Cake by the Ocean. De nummer 2 was in handen van uh, Mike Pastner met I took a pill in de En negen weken lang stond hij uh, vorige week in de lijst. En uh, achtereen volgend op nummer 1. G Easy, Baby Rexa en uh, nou, met Baby Rexha. Met me, myself en hij. Deze week beginnen we met de plaat die uh, acht weken in de lijst staat. Deze week één plaats gedaald is van 39 naar 40. De hoogste positie van deze plaat is 24 geweest. En dan hebben we het over de Belgen. Ja, de enige zuidenburen die erin staan. En dat is natuurlijk Clouseau met Droomscenario. Ik kan niet tippen aan jouw ritme en stijl. Jouw koele ogen keken zelden naar mij. Maar nu ik met je dans, laat jij me begaan. Wie het schoentje past...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 onder te blijf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 Duistert zachtjes mijn naam. De enige plaat die in de lijst staat, die uitbeld komt. Plus zo is dit met het Droomscenario. Zoals ik al zei, acht weken in de lijst. En nu al uh, op de veertigste plaats. De Euro Breakdown. Ja, inderdaad, de Euro Breakdown, dat hoorde je goed. Wij gaan door met de nummer 37 van deze week. En die is in handen van uh, iemand die uh, heel erg fan is uh, van Nederland. Want dankzij Nederland is hij groot geworden en bekend geworden.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 da dum dum da-da-dum-dum Da-da-dum-dum-dum, da-dum-dum-dum -da Da-dum-dum-dum, dum dum There's a place I'm going, no one knows me If I breathe real slowly, I let it out and let it in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 And remember how to love Da da -dum da -dum da -dum da da Love. Dankzij GTS T bekend geworden in Nederland en eigenlijk de rest van de wereld met Simons met de Catch and Release. Wij gaan door met de nummer 36, die is in handen van Jol uh, met 100 miles. time Meet one more time. <laughs> Deze week een de Smokers samen met Roses. En die plaat heet ook uh, keurig netjes uh, Roses, om het makkelijk te houden. Ondertussen alweer uh, 13 weken in de lijst. Ze staan er nog een keer in, maar dan uh, pas uh, drie weken met een andere artiest samen. Dat zo so direct. Hey, nog twee plaatjes en dan is het uh, alweer uh, tijd voor onze Koemans. Om de Formule 1 uh, update te gaan doen, want dat uh, is volgens mij weer een hoop gebeurd. Maar dat laten we zo direct aan hem uh, over. Hij schijnt er verstand van te want hebben, in ieder geval meer dan dat ik heb. Dat is een ding wat zeker is. Hey, maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 32, en dat is Major Laser met Light It Up. <middels> Van deze week, Major Laser met Light It Up. En ik kreeg op meteen commentaar, wat staat hier laag? Ja, in Nederland staat hij inderdaad een stuk hoger... maar in Europa wordt hij nog niet zo goed opgepakt als de Nederlandse. Maar daar is uh, niks aan te doen, dat uh, komt vanzelf wel goed. Heeft tijd voor de eerste en meteen ook de laatste nieuwe binnenkomer... die vinden we op plek nummer 31. Want als deze dame 18 jaar is, maakt ze een uh, eigen eerste album... en die heet I'll Sing With You waarvoor ze alle nummers zelf schreef. Nou, samen met Kevin Kreditsch, uh, producent van onder meer Jason Mraz en Stacey Argo... schrijft ze in 2014 het nummer All About That Bass... dat in uh, februari uh, van dit jaar dan ook uh, verschijnt. Nou, in de Verenigde Staten bereikt ze de eerste plaats van de Billboard Hot 100... waar ze in Nederland vier weken op nummer drie komt. Nou, eind 2014 wordt uh, Lips Are Moving uitgeroepen tot, uh, tot een alarmschrijf bij de collega's van 538. En het is haar uh, tweede top 40 hit... Nou, het, is, uh, de volgende, het is de volgende track van haar inmiddels derde studioalbum *Title*, dat in uh, 2015 verscheen. Na nou, Dit jaar heeft ze meerdere keren last van een uh, bloeding op haar stembanden... en moet ze het uh, restant van haar uh, tour vanwege een uh, operatie annuleren. Nou, Tijdens de toenees stond uh, Charlie Booth uh, in het voorprogramma... en met hem maakt ze het nummer Marvin Gaye. In november is ze uh, samen met Ariana Grande ook te horen... Boys uh, Like You en Who Is Fancy... I'm gonna lose you. Haar samenwerking met John Legend, wordt in januari 2016 haar vierde top 40 notering. En een slordig jaar na de release van haar debuutalbum verschijnt op 13 mei haar tweede album. Thank you. En van het nummer wordt 0 als voorloper uitgebracht. Haar eerste single dus van haar tweede album. En die komt deze week binnen op een hele mooie 31ste plaats: de Euro Breakdown. op je indrukken. Dat is wel zo makkelijk. Dat krijg je hè, als je uh, een beetje in de war bent. Hier is ze. Megan Trainer met No. Op 31. Ik denk het zo. So cute And I think it's so sweet How you let your friends Encourage you To try and Talk to me But let me Stop you there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 Nieuw binnengekomen op uh, nummer 31, Megan Trainer. Met een hele moeilijke titel, no. Ja, het is half vier, geweest, tijd GFM voor. Uh... Race Radio, pit Report. pit Report. En dat doen we natuurlijk met niemand minder dan onze enige echte Pit Reporter van de Formule 1, Tim Koemans. Goedemiddag. Ik zie jou binnenkort wel de vervanger van... Uh, ja, wat vroeger Alert Kalf uh, deed, uh, pitreport uh, bij de Formule 1. Ja, Jack Ploy doet het tegenwoordig. Jack Ploy tegenwoordig, dat, ja. Uh, live uit te zenden vanuit de pits. En dat uh, hebben we een paar jaar niet gehad. En ik nee. moet eerlijk zeggen, ik vind dat een hele leuke toevoeging aan de wedstrijden. Ja, is het ook. Vroeger deed Alert Kalf het uh, echt ontzettend goed altijd. Dat. Ja, die deed dat toen al samen met Jack Bloy. En uh, dat is een aantal jaren uh, ja. eruit geweest. Ja. En uh, ja, het is toch leuk om tijdens de race uh, live vanuit de pitstraat... Uh, Even wat extra info te krijgen. Exact. Precies. Hey, maar wij doen dat gewoon hier uh, vanaf uh, microfoon 4. Precies. We doen dat niet uh, vanuit de pitstraat. Maar we noemen het wel pitreport, want jij hebt weer alles lopen uitpluizen en uh, alles bestudeerd. En, uh, ja, zeker. En, en, uh, ben je cum laude erin afgestudeerd de afgelopen wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Nou, keurig. Brand los. Ja, ik was netjes om 8 uur uh, s morgens op om de Grand Prix van China uh, op het circuit van Shanghai te bekijken. Ja. Uh, leuke race. Er gebeurde heel veel in de beginfase, net zoals de afgelopen wedstrijd eigenlijk. Uh, het lijkt wel alsof iedereen uh, als een gek keer gaat. En ook deze race was dat weer uh, het geval. En uh, uiteindelijk was het Rosberg die uh, aan het eind van de race aan het langste eind trok. Maar niet voordat we hebben gekeken naar. Een enigszins chaotische start was het uh, dat Ricciardo als eerste de bocht uitkwam. Hij had dus Rosberg direct te pakken na de start. Ook uh, zijn teamgenootje Daniel Kwiat had een super start. En die was zelfs zo super dat Vettel hem niet aan zag komen en van schrik tegen Kimi Raikkonen aanreed. Oh, mooi. Uh, Kimi verloor daarbij zijn voorvleugel en kon van achteraan de wedstrijd hervatten. Ook Grosjean en de van achter gestarte Lewis Hamilton, die eh, na de bakwissel in Bahrein van achteren moest beginnen, hadden wat eh, touche's in het begin met wat blikschade. Uh, en toen uiteindelijk ook Ricciardo nog een klapband kreeg vanaf leidende positie, besloot de wedstrijdleiding de safety car uit te sturen om het hele veld even tot rust te brengen en de baan schoon te kunnen maken. Was het de eerste safety car eigenlijk van dit seizoen? Volgens mij wel hè? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar het, volgens, het, volgens mij wel. Volgens mij ook. Ik weet het niet zeker. Was het geen virtual safety car? Nee, het was een echte een Een, echte, een echte niet-virtuele safety, niet niet safety car, inderdaad, die uitkwam. <laughs> ja, er lagen te veel brokstukken op de baan. En op het moment dat de safety car dan weet waar die ligt... dan kan die er omheen rijden. Ah, ja. En dan kunnen de, de mannen marshals alles netjes, uh, netjes schoonmaken. Met uh, gevaar voor eigen leven. Ja, precies. Nou ja, dat is wel eens misgegaan. Dus wat dat betreft ja. is dat altijd weer spannend om te zien. In en ze in er dus uh, we nog wel veel de safety car? Ja, dat bestaat nog okay, zeker, wel, okay. zeker wel. Maar dat is meer als er, als er gele vlaggen zijn... dat er bepaalde bochten uh, ja, echt penibel worden. Precies. Ja. En dan hoeft niet het hele veld... Uh, dan wordt het gat worden gehandhaafd... maar het veld blijft op, uh, op snelheid. Ah, oké. Okay. Um, Max die had geen wereldstart en kwam op P12 terecht. Um, en ging direct tijdens de safety car voor een nieuw setje supersofts. Uh, daarmee wel een paar plekken inleverend... maar wel om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer naar voren kon in het veld. Ging vanaf P20 de herstart in. Ook Vettel dook naar binnen na de, de, de touche met Kimi Raikkonen... en haalde ook een nieuwe, een nieuwe neus. En ook Hamilton kwam naar binnen voor een nieuw setje bandjes. Dus uh, ja, alle, alle snelle mannen reden op de Rosberg na in principe achteraan. Uh, Verstappen ja, die ging vervolgens als een jacko keer en lag na twintig rondjes alweer op P9... waar hij zijn race ook was gestart, dus dat ging goed. Ook Hamilton, Vettel, Ricciardo en Raikkonen... waren reeds teruggekeerd in de punten rond die tijd. En er werd dus flink gevochten met een hele hoop inhaalacties. Dus dat was voor, ook voor de neutrale kijker een hele leuke wedstrijd om te zien. Kijk. Het gevecht om P2 tussen Vettel en Kwiat was mooi. Maar daarachter ging het echt de keer om de plekken 4 tot en met 11. Vooral Raikkonen en Ricciardo sneden als een warm mes door de boten door het veld heen en reden naar hard naar voren toe. Verstappen die kwam daar enigszins achteraan met de Toro Rosso. En verschalkte na zijn laatste pitstop. Timaatje Sainz deze keer vrij simpel na het debacle op Australië. En kon daarna ook Bottas op werkelijk fantastische wijze nog verschalken. Sainz klapte direct mee en zo eindigden de Toro Rosso's op P9 en P8. Verstappen reed het gat naar Hamilton zelfs nog helemaal dicht. Uh, Hamilton, die uiteindelijk als zevende zou eindigen... kon het, uh, het gat net groot genoeg houden. En helaas was de race daarmee dus afgelopen... en kon Verstappen geen 5 meer maken tegen de regerende wereldkampioen. Uh -huh. Uiteindelijk eindigde Felipe Massa in de Williams op de zesde positie. Kimi Raikkonen in de Ferrari op P5. Daniel Ricciardo na zijn klapband en wereldstart op P4. Vlak achter teammaatje Daniel Kwiat... En was het Vettel die met de tweede plek aan de haal ging... na de mooie strijd met Kwiat dus. Um, en dat dan weer op nou, bijna 40 seconden... achter de werkelijk superieure winnaar opnieuw... voor de derde race op rij, Nico Rosberg. Het begint een beetje eentonig te worden. Ja, sterker nog, het is zo erg dat uh, de Duitser... Ja, die heeft echt een fantastische start van het seizoen En een, een, een leuk feitje voor hem is... het is nog nooit voorgekomen in de Formule 1 geschiedenis... dat een coureur de eerste drie wedstrijden wint... en dan geen wereldkampioen werd. Dus, en dat is een keer of negen geloof ik in de nu uh, nou, bijna, 60, wat zeg ik, bijna 70 jaar Formule 1 historie uh, is dat negen keer gebeurd. En nog nooit werd diegene geen wereldkampioen. Dus op zich is dat leuk voor, uh, voor Rosberg. Ja. Uh, we gaan zien of hij binnen dit plaatje past en aan het eind van het seizoen bovenaan staat. Um, geen uitvallers deze race, ook een bijzonder feitje. Uh, oh. Komt niet zo vaak voor. En dat heeft de volgende stand onder wereldtitel als gevolg. Uh, Rosberg dus met de maximale 75 punten na drie wedstrijden bovenaan. Uh, Lewis na drie mindere wedstrijden toch nog steeds op de tweede plek. Maar wel al op 36 punten achterstand. So. Uh, dat is echt een gigantisch gat. Nu al na drie wedstrijden. Uh, op 39 punten. Ricciardo staat derde na drie keer een vierde plaats met 36 punten. Volgt dus op drie puntjes van Hamilton. En daar weer drie puntjes achter is het. Sebastiaan Vettel na zijn uitvalpartij in Bahrein. Heeft 33 punten en Kimi Rijko, een teammaatje bij Ferrari, sluit de top 5 af met 28 punten. Max Verstappen staat na drie wedstrijden in de punten uh, op een prima negende positie. Uh, met nu al 13 punten, uh, 5 puntjes achter Romain Grosjean met de Haas. Keurig. Ja, dat gaat prima. Ja. Um, volgend weekend is het dan tijd voor de Grand Prix van Rusland. Het gloednieuwe Sochi International Street Circuit... waar Hamilton vorig jaar won voor Vettel en de verrassende Sergio Perez in de Force India. Uh, waar Sainz in de training een klapper meemaakte... en vervolgens in de race zijn remmerij in de vlammen zette. Waar Grosjean zo hard crashte in de lange links doordraaien dat zijn hele stoel afbrak. En waar Max Verstappen op een ja, beetje uitzichtloze tiende plaats eindigde. We gaan dus zien hoe dat uh, ja, volgend weekend alweer uh, aan de gang gaat. Kwalificatie zaterdag 30 april, 2 uur Nederlandse tijd. En de race zondag 1 mei, ook om 2 uur Nederlandse tijd. Koningendag in de dag van de arbeid. Wat leuk! Ja, gezellig. <laughs> Meer over die race en de nieuwtjes van de dan afgelopen twee weken. Volgende week vrijdag. Zelfde zender, zelfde tijd. Zelfde plek. Zo, ja, ik, nou, waarschijnlijk wel, ja. Ja, toch wel. Ja, Dank ah, ah, super. wel. Hey, hartstikke bedankt. Uh, wederom. Graag gedaan. Hey, toch nog een vraagje. Zie jij uh, Max uh, nog wel dit seizoen ergens in de top 5 eindigen? Uh, ja, ik uh, heb toevallig uh, werd vandaag bekend dat de Grand Prix van Hongarije tot 2020, sorry, 2026 op de kalender staat. En uh, ja, bijvoorbeeld de Grand Prix van Hongarije is er altijd één die voor chaos, spektakel en gekkigheid zorgt. Daar uh, is, ik, is Max goed in. Max is daar goed in. Ik weet dat uh, bijvoorbeeld een massa daar ooit een keer een veer van een auto tegen zijn hoofd aan kreeg en daarbij bijna het leven liet. Allemaal uh, dat, dat soort is. gekkigheid gebeurt er altijd op de ja. Hongaroring. Uh, zo zijn er meer wedstrijden nog dit seizoen die uh, of de Torrens zo heel goed liggen... of waar altijd wel wat gebeurt. Ik noem een Spa-Francorchal, wat ook vaak een goede uh, Grand Prix zijn. Uh, nou, dus dat ik, is Max achtertuin. Ik, ik hoop dat hij dit seizoen nog een keer een podium gaat pakken. Dat, ik verwacht het eigenlijk net niet. Uh, maar die top 5, ik, ik verwacht wel dat de Torrens veel, veel constanter in die punten blijft rijden... ten opzichte van vorig seizoen. Uh, en dat hij dus best nog wel een beetje kan gaan klimmen in het uh, kampioenschap. En uh, ook vandaag werd bekend dat er heel veel gesteggel is om Max te Stappen. En eigenlijk is dat al een paar maanden zo. Uh, wat gaat Max doen in 2017? Hij geeft zelf aan dat, um, dat hij Red Bull heel erg trouw wil blijven en daar eventueel wel zou willen gaan rijden. Um, er gaan ook geruchten dat Daniel Ricciardo al voor 2017 bij Ferrari aan het kijken is. En dat Kimi daarbij het loodje moet gaan leggen teamwise gesproken. Ja, nee, ik hoop het wel. Maar... Dus uh, ja, dat is altijd leuk. Uh, na drie wedstrijden beginnen de, de transfer rumors al een ja, uh, beetje op te spelen. Dat en, dat uh... is best snel, zeg maar. Ja, nou, ik, ben, uh, ik ben bijzonder benieuwd. Ik denk dat het verstandig is als Verstappen niet direct een te grote stap gaat zetten. Als hij nu bijvoorbeeld bij Mercedes terecht zou komen en daar de second driver achter een Hamilton of een Rosberg wordt... Ja, ik weet niet in hoeverre dat voldoende is voor zijn carrière. Nou, maar ik denk dat als hij naar Red toe gaat, dat het best wel een hele goede stap voor hem is naar Paulie in plaatsen. Precies, dat is een mooie eerste stap. Hij is pas 18, dus hij kan nog zeker, zeker 20 jaar Formule 1 rijden. Nou, ik hoop het wel. Hé, kom, Koen Koeman, Tim. Hé, dank je wel. Zo, Rick, uh, heb je nou de hele update uh, gemist? Luister, dan uh, zaterdag uh, tussen 7 en 9 uur... Uh, s'avonds gewoon weer naar de Euro Breakdown. En anders uh, denk ik dat er uh, vanavond weer een uh, short version komt. Ja, bij onze eigen, uh, eigen uitzending, de ZFM Beachmasters... komt er een korte samenvatting uh, rond de klok van 8. Nou, helemaal super. Dankjewel. wel. Graag gedaan. De Euro op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan de nummer 30 uh, draaien van uh, deze week. Vorige week uh, nieuw binnengekomen op uh, 34. Nu heb ik het over Willy William met Ego. 20 van deze week, de Chainsmokers. Samen met, uh, hier is het ook weer, Daya met uh, Don't Let Me Down. Hey, de eerste kwart uh, van de lijst hebben we ondertussen gehad. Dat betekent uh, weer dat we een kleine resume gaan doen voor je. Op 40 vonden we Kloesho's met uh, Droomscenario. Op 39 uh, staat Zeen met Pilot Talk. Jess Glynn is blijven zitten op 38 met Take Me Home. Met Simon's Catch and Release op uh, 37. En op 36 vinden we dan Joel featuring Gabrielle Richardson met 100 Miles... Op 35 Rehab, samen met Ciara, met GetUp... en de Chainsmokers featuring Roses, met Roses, staat op 34. Op 33 is uh, blijven zitten Imani met uh, Don't Be So Shy... in de Russische remix, kan ik wel zeggen, Filatov en Karas. Major Laser samen met uh, Nyla Light It Up, is blijven zitten op 32... en nieuw binnengekomen op 31 is Megan Trainer met No... Op 30 staat dan Willie William. Vorige week nieuw binnengekomen op 34. Deze week dus op 30 met Ego. En op 29 vinden we dan de Chainsmokers, featuring Daya met Don't Let Me Down. De, de Euro breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 28 staat Fleur East op 27. Ellen Walker op 26. XMS, dus maar wij gaan naar de 25 luisteren van deze week en de Rochelle met All Night Long. Love me! Life. Just yeah. 24 slaan we over, zet al met Candyman. 23 slaan we over en 22 en wij gaan naar de 21 toe. Hailey Steinfeld met Love Myself. de derde plaats. Ondertussen wel weer 16 weken lang in de lijst Deerlijster. Hey, we, gaan, uh, we zijn aangekomen aan het uh, laatste nummer uh, van het uh, eerste uur. En dat is een uh, dame die uit uh, Engeland komt. Uh, begonnen tussen nog een uh, klein meisje was uh, gewoon achter de piano met een heel zielig, zoetsappig nummertje. Maar ondertussen uitgegroeid tot een echte artiest. En dan heb ik het over de nummer 20 uh, van deze week. Dit is Birdie met Keeping Your Head Up. Times that I've seen you lose your way, not in order control.